zappen ze met het NOS-journaal. China stelt het jaarlijkse volkscongres uit vanwege het coronavirus. De tiendaagse bijeenkomst van het parlement zou beginnen op 5 maart. Maar de regering vindt het niet verantwoord om de 3000 volksvertegenwoordigers... uit het hele land naar Peking te laten afreizen. In Italië is een vierde persoon overleden aan het coronavirus. Het gaat om een 84-jarige man die al in het ziekenhuis lag om een andere reden. De afgelopen dagen is het aantal besmettingen in Italië explosief toegenomen...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 De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn tweedaagse bezoek aan India. Op het vliegveld werd hij verwelkomd door premier Modi. Daarna ging hij naar een stadion waar 125.000 mensen zaten. Op de route naar het stadion was een 400 meter lange muur gemetseld, zodat een sloppenwijk niet te zien was. Met het bezoek wil Amerika de economische banden met India aanhouden. Afgelopen jaren legden de landen elkaar importheffingen op. Bedrijfsartsen waarschuwen voor de negatieve gezondheidseffecten van kantoortuinen. Die kantoren waarbij veel mensen in dezelfde ruimte zitten... leiden tot vermoeidheid, stress, hoofdpijn en een slechtere concentratie. Dat meldt tv-programma De Monitor op basis van 90 bedrijfsartsen. Het weer bewolkt en op veel plaatsen af en toe regen. Vanmiddag gaat het harder regenen. Ook de wind neemt flink toe aan de kust stormachtig met zware windstoten. Tot 9 tot 12 graden. Morgen buien en soms wat zon bij een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeers en de verkeers nooit van de ANBB. In Noord-Holland vielen op de A5, hoofddorp Amsterdam. Tussen de afrit Westpoort en de aansluiting met de A10... heb je een half uur vertraging. Op de A10 heeft een kapotte auto gestaan. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 www.dwkmedia.nl dwkmedia DWK Zin in Zandvoort Zin in Zandvoort yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort Goedemorgen Zandvoort en welkom bij het tweede deel van Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. En uh, we gaan weer door met het, uh, met het uh, tweede deel van het uh, programma. En daar beginnen we zo meteen met uh, Maaike Koper. En we gaan het gewoon van alles af over van alles hebben met Maaike. Nou. Um, <laughs> mooi. Bestuur nee, het, in, de, het bestuur van het innovatiefonds komt zo meteen langs. Uh, wat houdt innovatiefonds uh, in? Ze dus geven informatie hoe de aanvraagprocedure werkt. En verder praten we ook nog met Arie Koper over uh, het nieuwe boekje van de dorpswandeling. En dat is een mooi boekje geworden. Dus dat... nou ja, Roy, omdat jij zegt we gaan het over van alles hebben. zou je haast aan mevrouw kopen zeggen. waar wilt u over hebben? Oh, maar heb ik dan alleen maar twintig minuten? Ja? Het politiek half uurtje uh, noemen we dat. Het is wat minder. Nou, Ik en, weet uh, wel wat ik wil. Ik wil het hebben over wonen. Want ik denk elk onderwerp waar we het met elkaar over hebben. is wat Partij van Arbeid betreft. wonen het, het belangrijkste onderwerp voor Zandvoort. Nou, de, uh, jullie hebben al een, uh, een zeer belangrijk punt. Uh, Binnengehaald en dat is die 30% sociale huurwoningen in. En uh, 2 miljoen in, in, in het fonds. Ja. En 2 miljoen in het fonds. Ja. En elk project gaat dus ook sociale ja. woningbouw uh, krijgen. Ja. Uh, dat is vroeger wel eens anders geweest. Hè? Ja. Ja, nee, we zijn ook heel blij dat ons beleid nu zo is. En uh, als je naar de cijfers kijkt, dan heb je in Zandvoort uh, qua inkomen meer dan 30% sociale woningbouw nodig. Om te zorgen dat iedereen passend woont. Dat is een passend en betaalbaar is natuurlijk een, uh, een begrip, daar kunnen we over discussiëren. Maar goed, dat zijn de normen die, uh, die het Rijk zo stelt. En het is heel ontzettend fijn dat wij nu in, in het beleid hebben vastgelegd dat we dat bij alle nieuwbouwprojecten. We hebben een plan in, in Zandvoort voor 630 nieuwe woningen. En daarvan moet 30% sociaal zijn. En dat ze, maar overigens na sociaal is er ook 40% voor de middeninkomens en de betaalbaarheid ook niet uitvlakken. Dat is ook reuze belangrijk. Maar dat is wel een heel belangrijk punt voor de Partij van de Arbeid. En we zijn er ook blij mee dat we dat binnengehaald hebben. Dankjewel. Ante jaren geleden werd daar niet eens over nagedacht. Er werd gewoon gebouwd. Uh, ja, ik, ik weet niet precies, daar dat kan ik, dat kan ik niet, niet zeggen hoe de gemeente dat, dat, uh, dat heeft geregeld. Ik weet wel dat het ongelooflijk belangrijk is dat je die, dat beleid goed vastlegt in je visie. En dat je op basis van die visie met je corporatie afspraken gaat maken. Oh, die, uh, die visie is er dus nu, hè? Ja. Uh, 30, 30, 40. Ja. Um, toevallig hebben jullie afgelopen dinsdag gesproken over uh, afspraken met de keien. Ja, vorige week dinsdag de, de, de commissievergadering. De commissievergadering. Ja. Er gebeurt van alles in, in, uh, in, in de Keiland, laat ik het zo zeggen, ja. in, in afsprakenland. Ja. Ja. Hebben jullie ook teruggekeken? Wat, wat is er nou gebeurd in de afgelopen paar jaren? De, de laatste uh, afspraken? Ja, mijn, mijn kennis rijdt uh, uh, tot de, uh, twee, de laatste twee jaar wat ja. dat betreft. Want ik zit pas twee jaar in de gemeenteraad en heb dan ook... Uh, en, en vorig jaar hebben we tegen de Kei gezegd dat we... Het, het, kijk, wonen is gewoon probleem nummer één voor de Zandvoortse bewoners. In allerlei opzichten. Als je praat met sociale wijkteams, uh, het, het feit dat mensen tien jaar moeten wachten op wonen. Maar ook iemand die uh, in een sociale huurwoning zit en die graag door wil stromen naar een koopwoning. Uh, gemiddelde koopprijs is vier ton. Het wonen is probleem nummer één en heeft dus ook met alles te maken. Dus um, ja, de kei, uh, van ons hebben wij de kei gezegd: de kei, we verwachten van jullie een maximale inspanning om te zorgen dat, uh, uh, dat je daar je uiterste best in doet. Voldoen, voldoen ze in jouw beleving uh, uh, aan hun eisen gesteld de afgelopen twee jaar? Je bedoelt, wat de ik afspraken? net zeg, die, die, uh, die, die afspraken. Nou, je, je, kijk, afspraken zijn papier. En vervolgens moet je met elkaar zorgen nou, je toets... dat je. Dat je Precies, je moet met elkaar zeggen, uh, daar gaan we ons aan houden. En wat je dus gewoon heel goed zi ziet, is de reden waarom de KEI zegt... wij trekken ons terug in Amsterdam. Want voor ons is deze regio eigenlijk iets te ver. Want in, in, in volkshuisvestingsland zitten we in een regio. Hè. We moeten met elkaar in de, in de regio afspraken maken over de verdeling. En je moet daar, voor dat Zandvoortse deel, dan moet je er echt bovenop zitten. Dus je kunt bijvoorbeeld dat passend wonen, wat, uh, uh, wat er afgesproken is... Passend wonen is in 2018, even uitleggen, passend wonen is misschien. Passend wonen is dat mensen die zitten in een, in een sociale huurwoning, die kunnen begeleiding krijgen, een wooncoach, 1500 euro verhuisvergoeding en hun, hun huur meenemen naar de volgende, uh, uh, volgende woning. Om te zorgen dat uh, uh, uh, grote eengezinswoningen, senioren die willen verhuizen en opzien tegen de verhuizing, dat die begeleid worden. Het is een geweldig instrument. Doen maar wij dat daar is, aan? Dat, ja, wij doen daaraan. Maar dat instrument kun je op twee manieren in, uh, inzetten. Je, je, je zet hem aan en je, laat gewoon, uh, en je wacht tot mensen erop afkomen. Of je gaat deur aan deur, dat is het extreme voorbeeld. Deur. Deur. Hè? Of je gaat deur aan deur hè? en vraagt de van uh, mevrouw, en, uh, meneer: ja. wat, wat, wat, wat wilt u met uw ja. woning? Kunnen wij u ergens mee helpen? Dat? Nou, dat, dat laatste. Uh, ik, denk, ik ben ervan mening dat als je dat doet. dat je meer mensen bereid krijgt om te verhuizen. dan die vijf mensen die we nu in 2000, vijf huishoudens die we in 2018 hebben verhuisd. Daar ben ik dan, dan, dat, dan kan je ik zie oh, in de dan landen dan, uh, voorbeelden van corporaties die daar samen met de gemeente. Want dat doet, doet de corporatie, moet dat niet alleen doen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dan ik denk dat je daar heel veel meer uit kan halen. Dus mijn stelling is uh, passend wonen, meer passend wonen, maar meer inzet erop. Actief, uh, actief reageren. Ja, meer activiteit erin. Nou, ja, dat is uh, over het wonen. Ja, nog er zijn, ook bussen, er zijn ook wel mensen die graag willen uh, verhuizen. Die bijvoorbeeld in een huurwoning wonen, een groot huis, in hun eentje. En die graag hun huis gunnen aan een gezin. Hè. En um, die het zelf in het initiatief uh, nemen. En dat wordt heel erg positief door de kei ontvangen. Vind jij dat, er, dat de kei daar juist die mensen ook daarvoor moeten stimuleren en eigenlijk juist moeten uit gaan dragen meer informatie daarover moet gaan geven, hoe dat allemaal werkt. Want je moet nu zelf naar de kei lopen, om daar informatie over te krijgen. Ja, dat is precies Lorde. wat ik bedoel. Je, ja, ja? Dat is precies wat ik bedoel. Kijk, dat gaat om ruilen. Uh, in ruilen heeft de corporatie, heeft natuurlijk uh, moet kijken naar de inkomens. Hè? Dat is het enige waar ze dan... Maar als twee, uh, twee huishoudens overeenkomen van ik wil in jouw huis en uh, wil jij in mijn huis. En dat, dat, dat klopt qua grootte en inkomen. Dan is dat natuurlijk heel positief. Maar je zou ook kunnen zeggen, als we daarna actief op inzetten en we gaan op zoek naar mensen, dan is dat een actiever beleid. En dan krijgen we, want mensen blijven zitten waar ze zitten, want ja. maar één keer in de tien jaar komt er een nieuw huis naar jouw kans voorbij, dus ja, ze moeten ook wachten op die ene kans. Ze kunnen niet zomaar zeggen, we nemen tussendoor een ander kansje voor onderweg, want dan beginnen je jaren weer overnieuw. Komend, uh, komende dinsdag uh, gaat de vergadering daar volop over. Over prestatieafspraken met de KEI. Ja, zeker. En, uh, wat verwacht u van de vergadering? Nou, de, de, de, de, je hebt in de commissievergadering kunnen horen dat uh, uh, de huurdersplatform geeft aan, ja, we zijn, we maken ons echt zorgen over deze prestatieafspraken. Dat doet de Partij van de Arbeid ook. We maken ons echt zorgen. Want de verzobering van, uh, van uh, de inzet in leefbaarheid, dat is echt iets waar we uh, waarvan we zeggen, ja, daarvoor is een corporatie niet op aarde. Die moet daar echt Volop inzetten. Tegelijkertijd hadden we vorig jaar helemaal geen afspraken. En de, in de wet is het zo, als je geen afspraken hebt, ja, dan kun je elkaar er niet aan houden. En dat lijkt me ook nogal winst. Dus het is heel goed om met elkaar te komen tot bepaalde afspraken. En ook verder, verder in te zetten op het uitvoeren Vooral van die afspraken waar we mee begonnen. Ja, absoluut. Ja, binnenkort zal de KEI zeker hier bij Goedemorgen Zandvoort aanschuiven en het huursplatform. Dat hoop ik wel, ook. want hebben, we hebben ze gemist in de commissievergadering. Ja. Goed, um, mm -hmm. dat is bekend. Um, uh, waarvan akte de KEI, uh, komt hier zeker nog en daar zullen we ook met hen over met afspraken. Met aandacht zal en, ik het luisteren, ja. En hun toekomst in Zandvoort gaan hebben. Uh, u zegt ver weg, oké, okay, daar gaan we uh, aan zien. Um, waar we ook even over willen hebben, is uh, over de Raad van State. Die heeft een uitspraak gedaan in zaken toeristisch verhuur. Ja. Waaruit blijkt dat je zonder uh, vergunning niet mag verhuren. Nou is in januari uh, uh, het besluit genomen door de Raad. En dat gaat over het sterke handhaving, instrumentarium, en voor huur van ja. woningen. Daar was iedereen het mee eens dat het uh, ging gebeuren. Uh, wat voor inslag heeft deze beslissing van de Raad van State... ...op het genomen besluit in Zandvoort. Nou, dat is precies wat ik uh, van het college ja. wil weten. En dat is de reden waarom Partij van de Arbeid ook vragen gesteld heeft hierover. Kijk, uh, uh, iedereen was het eens over toeristisch uh, uh, verhuurinstrumentarium uh, mm -hmm. in januari. Maar daaraan vooraf was een hele heftige discussie. Moet je als Zandvoort nu zeggen... Uh, ...wij gaan terug met die 120 dagen dat iemand een, een deel van zijn huis mag verhuren... ...of zijn hele huis als hij er zelf woont. Moet, moeten we dat terugbrengen? Of moeten we eerst de illegale verhuur aanpakken van de Tweede woningen. En toen heeft de raad uh, na heftige discussie ook met mensen die gewoon te goede, trouw en legaal Airbnb doen uh, uh, afgesproken. We geven eerst handhaving, geven we de kans om daarna te kijken. We krijgen dit jaar, als het goed is, uh, hè, het jaar is dus afgelopen. Deze maand. Of krijgen we precies deze maand, bedoel ik, krijgen we uh, evaluatie van uh, de handhaving. En we zijn heel benieuwd hoe dat gaat. Want het punt waar het om gaat is, kijk, in deze tijd waar spaargeld niets waard is zijn er veel mensen die stoppen hun spaarcentjes in een woning om te verhuren. Op zich is daar niets mis mee. We hebben 15 tot 17 procent particuliere verhuur hier in Zandvoort. Daar is op zich niks mis mee. Iedereen is wel begonnen op een zolderkamertje achter en, en whatever. Maar waar het nu om gaat is kortdurend toeristisch verhuur. En dat betekent dat die woningen dan niet meer vrijkomen voor onze woningzoekenden. En daar hebben wij problemen mee. Dat is onttrekken aan de woningmarkt. En Partij van de Arbeid vindt dat we daar dus bovenop moeten zitten. Dus vandaar dat ik vragen heb gesteld van... In Amsterdam is het zo, hadden ze ook een meldplicht. En uh, uh, in Zandvoort heb je een meldplicht als je wil gaan verhuren. Nou, de vraag is natuurlijk of iedereen dat doet. Maar stel dat iedereen dat doet, dan moet je ook kunnen handhaven uh, die 120 dagen. En daarnaast, in twee, tweede woningen verder huren voor, toeristische, voor toeristen mag niet. Tweede... Nee, dat is in die vergadering duidelijk gezegd. Dat mag niet. Uh, een tweede huis mag je hebben. Ja. Je mag het continu verhuren. Ja. Maar niet toeristisch, van jij twee weken, jij twee weken, maar wel een jaar lang of twee jaar lang. Ja, dus in die evaluatie moet het gaan om allebei. Hè? Komen er nu meer woningen beschikbaar voor onze woningzoekenden, voor onze starters, voor onze jongeren? En houden mensen zich aan die meldplicht van die 120 dagen? Want het, nogmaals, het is een heel goed zandwoordgebruik om, uh, om een deel van je huis te vuren. En daar is helemaal niks mis mee. Maar het moet niet zo zijn dat we met elkaar uh, iets optuigen waardoor... Uh, waardoor we woningen onttrekken. Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik daarover wil zeggen. Nu heeft de Raad van State gezegd, een meldplicht is niet voldoende. De gemeente moet vergunningplicht hebben. Dus het handhavingsinstrumentarium wat wij hebben opgezet, is gebaseerd op meldplicht. En mijn conclusie zou, als ik het zo lees, de uitspraak van de Raad van State, globaal, dan zou dat betekenen dat wij niet de juiste wetgeving hebben gekozen. Dus ik heb de wethouder gevraagd, wilt u alstublieft uitzoeken hoe dat zit? Uh, dat is duidelijk. Als ik het uh, uh, bekijk, hè, er is een meldingsplicht, uh, dat is het uh, begin van, dit, van vorig jaar is dat besloten en dat het hele schema dat ligt hier, over 120 dagen wat wel en wat niet. Ja. Basically komt het erop neer dat als ik iets wil verhuren dat, dat ik mij moet melden. Ja. Of ik nou één kamer doe, ja. of, uh, of, of mijn halve huis, als ik er maar in blijf wonen, ja. uh, daar zet, dan zou het eigenlijk heel simpel zijn, uh, lees voor melding vergunning. Ja, maar zo werkt de wet natuurlijk niet. Hè? Ik bedoel, een vergunning betekent, u weet zelf hoe, de, hoe dat zit met vergunningaanvragen en vergunningverlening. En uh, uh, uh, het betekent gewoon dat de handhavers, als die nu constateren, het is meer dan 120 dagen, dan kunnen ze een boete opleggen op basis van wat wij in Zandvoort hebben vastgesteld. Maar de Raad van State heeft gezegd, nee, daar gaat het niet door nu. Dus dat zou betekenen dat je, uh, dat je daar een ontduikingsmogelijkheid hebt. Nou, dat is niet wat we met elkaar willen. Dus vandaar mijn vraag van wat betekent, dit, uh, over het, uh, uh, wat betekent die afspraak over handhaving? Wat moeten wij dan aanpassen? En ik heb ze ook in januari gesteld. Omdat ik heel graag wil dat we voor het nieuwe toeristische seizoen daar duidelijkheid over hebben. Uh, dat was vorig jaar ook zo. Ja. Er was uh, hevige stress in, uh, in de raadsvergadering en commissie. ...over van het is al bijna april, we moeten beginnen. Ja, en uiteindelijk is, uh, nou, dat kon ik me ook heel goed voorstellen. Kijk, want je moet nooit de goede onder de kwade laten leiden. Je wil illegaliteit terugdringen en dat is waar je je op richt. Maar dat betekent dat, dat je niet beleid moet optuigen... ...waarmee je mensen die al jaren dag uh, keurig alles aanmelden... ...en toeristenbelasting betalen, dat je die in de wielen rijdt. Daar gaat het om. En dat ging eigenlijk met name over het terugbrengen van 120 dagen naar 60 dagen. Dus wij hebben nu gezegd, als het werkt en iedereen houdt zich daar goed aan... dan zijn die 120 dagen prima. Maar als blijkt dat dat niet werkt, dan moeten wij ook maatregelen nemen. Want vier maanden je huis verhuren... betekent dat je, als je je hele huis verhuurt, dan moet je ergens anders wonen. Dat klinkt toch allemaal. Hè? Ik bedoel, dan, dan tuigen we iets anders op. En twee maanden, iemand kan twee maanden op vakantie gaan en zijn huis verhuren. Dat is prima. Maar eigenlijk gaat die 120 dagen... Vooral over een deel van je woning? Ja, um, uh, als ik terugkijk in, in de historie, uh, waren het drie maanden, hè, de zomermaanden, maar ja. we gaan nu ja. uh, oprekken naar de. Zelfs bij de woningbouwvereniging, ja. Ja, dus dan, dan zou je die 120 dagen als, uh, als middenmotor kunnen gebruiken. Uh, er is toen ook gebroken over, over 90 dagen. Ja. Ik heb zelfs een keer 60 dagen gehoord. Ja, 60 is ook gevallen. U en ik zijn zeer benieuwd naar. Uh, ja, ik wacht de antwoorden de, de, de evaluatie. af. Hè? Ja, precies. En um, ik wacht ook de antwoorden hier af. van doen, uh, Is ons instrumentarium nu nou van ja. tafel geveegd door de Raad van State? Dat is natuurlijk wat ik wil weten. Dat, dat is de vraag. Ja. Uh, vandaar dat ik uh, heel snel. leesmelding, vergunning. Maar dat, ja. zo simpel is het natuurlijk nee. niet. Hoewel. De Raad van State heeft in Amsterdam gezegd. De boetes die jullie uitdelen aan mensen die deze regel overtreden, die zijn niet geldig. Zijn niet geldig. Nou, dat vind ik nogal wat. Nou, oh, dat is voor dit ook dus. Ja, dat vind ik nogal wat. Ja. Wanneer verwacht u antwoord op uw vragen? Nou, er is een termijn van ik meen 40 dagen netjes. En uh, ik verwacht dat de wethouder binnen die tijd uh, met, een, uh, met een antwoord komt. Ik, uh, ik heb haar onlangs uh, gesproken en ik, en ik vraag daar natuurlijk in de wandelgangen ook mm. naar nou, hoe staat het ermee. En het is al in het overleg besproken. Dus, uh... Oké, okay, nou we zijn uh, zeer benieuwd naar uh, deze antwoorden en we zijn ook zeer benieuwd naar uh, wat daar uitkomt. Want de evaluatie zal ook laten zien hoe het, hoe het reilt en ja. in verhuurland ja. van, uh, van Zandvoort. En daar komt uiteraard... En vooral in, uh, als het gaat om woningonttrekking. En wat laat helder zijn ja. voor de Partij van de Arbeid is wonenspeerpunt 1. En dat betekent, het gaat ons erom hoeveel, hoeveel woningen zijn nu niet beschikbaar voor regulier wonen. Uh, en hoe moeten we dat goed regelen met elkaar. Dan heb ik nog één laatste vraag. De wethouder uh, uh, was bij de eerste paal van uh, de twee nieuwe woontorens in, uh, ja. in Noord. En stond daar te verkondigen, daar komen allemaal Zandvoorters in. Het merendeel komt er als Zandvoort erin. 75 procent? Ja, maar de, de, de omgeving zegt nog steeds, uh, iedereen mag erin als je maar inschrijft. Is er iets waardoor uh, je onttrekt woningen uit Zandvoort voor Zandvoorters? Is er iets waardoor je die Zandvoorters voorrang kan geven? Maar dat hebben wij als Partij van de Arbeid ook aangegeven. Mm -hmm. Bij nieuwbouwprojecten, als je bouwt in de, in de, goed, de goedkope, of de midden koopwoningklassen, moet je natuurlijk wel zorgen dat er, dat er gewoond wordt. Er is zoiets als een woonplicht. Er is ook zoiets als een anti... Hè, woonplicht betekent ja. dat je zeker drie jaar erin moet wonen bijvoorbeeld voordat je hem kan verkopen. Er is ook een anti-speculatiebeding. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we met elkaar geld proberen uh, te investeren in nieuwbouw in Zandvoort en dat het binnen een half jaar dat dat te koop staat. En de winst ergens anders naartoe ja. gaat. De winst moet zijn dat we onze woningzoekenden kunnen huisvesten. Daarmee sluiten we dit af. Ja. En uh, wij hopen dat het ook zo komt. En we volgen natuurlijk op de voet toeristisch en woningbouw. Al twee jaar uh, fractievoorzitter van de PvdA. Dus, uh, Kom ja. goed. Dankjewel. Ja, en we zijn weer goed, terug bij Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland en aangeschoven is het Innovatiefonds Ben. Ja, heel brand is uh, penningmeester. penningmeester. Penningmeester, ja, ja. ja is... belangrijk. Ja, ik zie ook allemaal getallen uh, voor je liggen, maar om, om te beginnen uh, na het begin, ik meen dat het uh, 2015 was, 2016 uh, het convenant in uh, in Zandvoort. Er is uh, bijzonder lang uh, gedebatteerd over een ondernemers innovatiefonds. Ja. Uh, uiteindelijk is het er gekomen. Ja, 2017 uh, uh, live gegaan. Ja. Uh, de basis is dat uh, iedere ondernemer in Zandvoort een x-bedrag inlevert. Ja, we hebben twee gebieden. Gebied 1 is strand en centrum. Uh, die zijn begonnen met 100, uh, sorry, 200 euro reclamebelasting. Uh, er zit een kleine indexatie op, dus ik geloof afgelopen jaar dat het iets van 206 was. En overigens Zandvoort, inclusief Noord dus ook. En, ja, en, uh, ja en zo. die betalen 100 euro reclamebelasting opgelopen tot 103 door middel van de indexatie. Ja. Als ik het allemaal bij elkaar optel, uh, wat is dan het eerste bedrag wat ongeveer binnenkomt? Het eerste bedrag, er was gehoopt op rond de 75.000 euro. Uh, in 2017 en 2018 is dat wel ietsjes lager uitgevallen. Uh, in 2019 hebben we van de gemeente gehoord dat er 75.000 zo goed als gehaald wordt. Dat... Ik, ik denk dat het, dat het twee redenen heeft. Mm -hmm. uh, volgens mij is de, is de schouw in 2019 gewoon heel erg goed, uh, heel erg goed uitgevoerd. En zijn er meer uh, ondernemers, of tenminste houders van, van reclames aangeslagen. Is zo en een... misschien ook wat meer uh, reclames zichtbaar, dat zou ook kunnen. Is het zo dat uh, dit, dit, de, de schouw, uh, stel me zo voor dat de handhaver langs uh, in, in het dorp rondloopt en kijkt naar uh, de, de reclameuitingen? Ja, dat, dat denk ik ook. We hebben GBKZ nooit gevraagd hoe dat gaat. Maar de gemeente die is, die is opdrachtgever. GBKZ voert uit. En, en ik denk ook dat er daadwerkelijk uh, iemand uh, door de straten gaat om te kijken... Waar de reclameborden hangen. Oké, okay, dus de, de, de aanslagen worden door de gemeente uh, gedaan? Hè? Ja, door, door, door, uh, het is, het, het is inderdaad. Het is een kantoor. Ja. Dat komt in de gemeente. De ja. gemeente verdubbelt nog steeds? Nog steeds, ja. Die hebben uh, aangegeven het voor vijf jaar te verdubbelen. En na die vijf jaar uh, moet je weer gaan praten? Uh, dan moet er zeker gepraat worden, ja, klopt. Ja. Eigenlijk al eerder natuurlijk. Ja, ja, dan, ja. dan ben je het laat. Nou is dat best wel een bedrag. Want dan praat je over 140.000, 150.000 euro op jaarbasis. Correct, ja. Een kleine 75.000 reclamebelasting en de gemeentelijke verdubbelaar. Dus ja. uh, uh, correct wat je zegt een 140.000 tot 150.000 uit te geven ieder jaar. In het eerste jaar uh, wisten ondernemers uh, jullie wat moeilijker te vinden dan uh, nu, neem ik aan. Hè? Want nou, het eerste jaar weet ik, weet ik het wel zeker. Ja. Uh, zie je daar groei in dat mensen uh, nu jullie weten te vinden? Eerste jaar ook omdat we pas in april, mei uh, begonnen zijn. Dus uh, uh, alle plannen voor de zomer die waren al, uh, al, al, al, al uitgewerkt bijna. Um, het jaar 2018 hebben we echt heel veel aanvragen gehad. Um, ik heb het briefje even meegenomen. Dat waren er 26. Um, maar daar waren ook een aantal bij die kwalitatief niet heel erg goed waren of die niet aan onze voorwaarden voldeden. Um, Vorig jaar, 2019, hebben we er 15 gehad die ook grotendeels allemaal toegewezen zijn. Dus minder aanvragen dan 18, maar wel aanvragen eh, bijna allemaal die aan onze, onze voorwaarden voldeden. En waar de Raad van Advies en het bestuur akkoord zeiden, geheel of gedeeltelijk. Uh, je haalt de Raad van Advies aan, maar uh, in mijn beleving is de Raad van, van Advies alleen uh, voor jullie als, als een soort klankbord. Ja, wat is er, wat is er afgesproken uh, in het convenant dat het bestuur uiteindelijk de besluiten neemt over wel of niet toekennen. Maar uh, voordat wij dat doen, hebben wij een raad van advies. Er zitten afgevaardigden in van de verschillende uh, ondernemersverenigingen. Uh, en die mogen ons van input voorzien. Over het algemeen zijn er vijf, zes uh, uh, betrokken standvoorters... Uh, die, uh, die voorafgaand aan onze, onze vergadering uh, de plannen ook bekijken. Uh, en inderdaad het advies aan ons meegeven. Je zegt ook onze voorwaarden en kwalitatief. Nou, de voorwaarden die staan duidelijk gepubliceerd op, uh, op, op de nieuwe website, moet ik maar vertellen. Correct. Um, hoe bepaal je kwalitatief? Um, ja, wij kijken heel erg naar het toeristische en uh, slechts economisch belang. Um, we hebben in het bestuur hebben wij uh, een aantal mensen die financieel onderlegd zijn, uh, we hebben mensen die op het uh, gebied van evenementen onderlegd zijn um, en ja afhankelijk van hoe het plan natuurlijk geschreven is want ja, uh, is, is ook belangrijk hoe zet je iets op papier, mochten er onduidelijkheden zijn, dan vragen we meestal wel even van kan je toelichten uh, maar kwaliteit ja um, uh, we proberen uh, daar een goed besluit over te nemen. En over kwaliteit van natuurlijk altijd te discussiëren. Zo eerlijk zijn we ook wel. Ja, dat daarom, daarom ja. ja, klopt. We ja. begeleiden ja. jullie hier ook in. Wat zei je? We begeleiden jullie hier ook in. Uh, bijvoorbeeld, ik uh, ben uh, daar niet zo goed in. En uh, ik doe een aanvraag. En eigenlijk vinden jullie de aanvraag matig. Uh, maar jullie zien wel potentie in het, uh, in het plan. Ja, ik denk dat we uh, vorig jaar in 2019 hebben we uh, twee of drie plannen hebben we, uh, even teruggelegd. En gezegd van, als je nog een beetje hierop let, daarop let, dan, dan is het haalbaar. Uh, dus uh, ja, wel begeleiden. Het is natuurlijk zonde dat er in potentie goede plannen zijn die, die, die niet gesubsidieerd worden. Omdat het net niet goed opgeschreven is of omdat er zaken ontbreken. Dus uh, zeker begeleiding, ja. Je hebt een hele lijst voor je liggen uh, um, ja. met allerlei evenementen, met een heleboel bedragen erachter. Uh, wat mij opvalt, is die 50.000 euro. Ja. En die, uh, die gaat naar uh, evenementen rondom uh, de DGP. Ja. Het is uh, bijna een derde van je hele budget. Correct. Is dat niet uh, uh, veel? Um, wij hebben het als volgt afgesproken. Vorig jaar is er een aanvraag gekomen. En die is door Sandford Marketing gedaan overigens. Uh, om... ...een Bijdrage te leveren aan de side events van de Formule 1. Mm -hmm. Dus jij zei DGP, maar de Dutch Grand Prix, dat is, dat is echt een andere. Uh, uh, uh, dat is een BV die alles op het circuit regelt. Uh, en dit gaat echt over de side events van de Dutch, uh, Dutch Grand Prix. Dus alles wat er in het dorp en de boulevard gebeurt. Uh, daar hebben wij een bedrag van 50.000 euro uh, gereserveerd. Uh, en even afhankelijk uh, van alle plannen die er zijn, uh, wordt dat ja, uh, daaraan besteed. Dat is op dit moment nog even te vroeg, want er wordt nog heel veel werk verricht uh, met betrekking tot die site-events. Mm -hmm. uh, maar er is 50.000 gereserveerd, klopt. Uh, kan ik het zo stellen dat uh, uh, er is 50.000 gereserveerd. Uh, Jan heeft een evenement van 1.000, wordt goedgekeurd door Mark de Zandvoort. Piet heeft er een van 2000. Oké, okay, we halen 3000 uit die reserve en gooien dat. Uh... Na het evenement. Nou, het gaat net iets anders. Er dat je al 50.000 nee, euro besteed hebt. Nee, niet besteed. En het, het gaat net iets anders. Er is een, er is een werkgroep site-events. Daar zit de af, uh, afvaardiging van de gemeente in. Daar zit uh, een afvaardiging van Gielissen in. Uh, dat is het, uh, inderdaad klopt. De Dutch Grand Prix sluit ook aan. En ook wij als innovatiefonds sluiten aan. En daar worden inderdaad de aanvragen met betrekking tot de Formule 1 uh, behandeld. Is het niet zo dat die 5000 euro weg zijn? Dat kan ook 30 zijn. Of kan 30 nou. zijn, ja. Oké, okay, dat is duidelijk. Hè? Om... Dus ja, dat, dat, dat weten we denk ik uh, over anderhalf tot twee maanden hoeveel daarvan. Uh... Aanstaande dinsdag is er een bijeenkomst. Correct. Waar al redelijk, uh, hoop ik, een aantal side events aangekondigd worden, worden. Ja. En dan ja. kunnen jullie natuurlijk. Uh, ah, dat... Wij zijn zeker aanwezig als, uh, als innovatiefonds. Mooi <laughs> uh, te luisteren. Ja. Nou ja, daar, daar komt dan de rekening van een keer natuurlijk. Correct, ja. ja Oké, okay, nou dan blijft er nog een hoop geld over voor andere evenementen. Zeker. Uh, hoe, hoe zit je verloop nu in elkaar voor dit jaar? houden ze die 50.000? Uh, 1 maart is de eerstvolgende sluitingsdatum. Dat is vorige week ook aangekondigd in de Zandvoortse krant. En op dit moment heb ik twee concrete aanvragen liggen. En een derde zit er in ieder geval aan te komen. En misschien ook nog wel een vierde. Uh, dus ja, het eerste, het eerste kwartaal is alweer van start gegaan. En dat gaat per kwartaal? Het is 1 maart, 1 mei, 1 juli en dan uit mijn hoofd gezegd 1,10 en 1,12. twaalf. Okay. Breek je dan het jaar ook in die stukjes, financieel? Of zeg je op een gegeven moment geld is op? Nee, het geld is niet op. En op het moment dat het geld op is, dan, uh, dan zou ik dat alleen maar toejuichen. Nee, er is wel reserve. Dus uh, het is niet zo dat we, dat we heel strak 1 vijfde van het budget ieder kwartaal uh, weggeven. Of iedere 2, 3 maanden. Dus iedereen die nog wat in wil dienen, die heeft tot uh, 1 maart de tijd. En daarna ja. wordt het beoordeeld. En, en die... de volgende deadline is 1 5 1 okay. mei. Ja. Dus het is redelijk op elkaar. Voor, ja. uh, voor de zomer fans kan er nog van alles... Uh... Dat, ja, graag, kom erop ja. um, Ik zie heel mooi uh, getallen bij, uh, bij jou in de berekening. Maar als ik op de website kijk, dan zie ik nul getallen. Klopt, dat is een bewuste keuze. Het enige wat wij op de website doen is dat wij in 2019 zitten we aan te komen. Wij doen een bestuursverslag en dan uh, gaan we wel omschrijven in tekst uh, wat aangevraagd is, door wie en of het geheel of gedeeltelijk of niet gehonoreerd is. Daar werken we. Ben je als stichter niet verplicht om een financieel jaarverslag te publiceren? Nee, het enige wat wij verplicht zijn is het uh, goedkeuring aan de gemeente voorleggen. En die die, die bekijkt de financiële stuk. Ja, de gemeente die bekijkt onze, onze financiële uh, boekhouding, correct? ja, ja Ik zag uh, gehonoreerd, niet gehonoreerd, gedeeltelijk gehonoreerd. En, uh, Klopt, uh, ja. <laughs> dat is voor ja. de buitenstaande natuurlijk uh, niet zo. Um, laatste punt, want we moeten afsluiten. Ja. Er wordt uh, gesproken door een aantal organisatoren. Ik heb een probleem ermee dat er achteraf betaald wordt. Um, dat is voor een privéorganisator natuurlijk erg lastig, want die heeft geen geld. Eens. Is kan je daarover in, in, nadenken? Ja, nee, maar in, in overleg is het altijd mogelijk om ook een, een, een, een voorschot uit te keren. Ja, okay. nou, dat is, dan, ja, uh, is de geen de probleem. De, nee, mag, mag altijd. Tot slot, waar kan ik terecht uh, met uh, mijn aanvragen? www.innovatiefonds.nl uh, En daar staat ons aanvraagformulier. Daar staat een uh, blanco begroting die je in kan vullen. En er staan spelregels. spelregels. Helemaal super. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Adi heeft een smintje genomen voor de frisse adem en we gaan ja. gewoon weer snel beginnen met Goedemorgen Zandvoort. En uh, ja, Adi, welkom hier bij Goedemorgen Zandvoort. Ja, een uh, nieuw wandelingboekje. Ja. Wat is het verschil met het vorige? Nou, het vorige was gewoon eigenlijk een door de computer geprint uh, vehikel, wat heel lang geleden al verschenen is. Ja, het thuis. En dat behoeft toch enige updates, laat ik het zo zeggen, want Zandvoort is natuurlijk in de loop der jaren enigszins veranderd. Mag ik uh, ja, vragen, we... uh, want ik zie het prachtige boekje liggen. Praat ik over de slopjeswandeling of over een andere wandeling? Nee, we praten over de slopjeswandeling. De, de oude, inderdaad, de de die oude, was op ja. A4-weggebrengd. Ja, ja. ja. en, en die werd verkocht bij het museum Annex ja. uh, VVV. Op zich was dat een leuke wandeling. Absoluut. Alleen zijn startpunt was natuurlijk de toenmalige VVV die toen ter tijd in het gemeenschapshuis gevestigd was. Nou, hoe lang geleden is dat dan het, niet? Het, het behoefte enige... Weet je hoe lang dat geleden is? Want ik, ik, ik zie nog wel dat gat en de, de sloop. Maar ik kan er eigenlijk geen jaartal meer bij. Uh, nou, ik denk, waarschijnlijk is al zo lang geleden. Nou, geleden. Ik denk dat het... Ja? Dat het ja, want ik was, was, woonde net in Zandvoort. Dus, uh, ja, maar daarvoor was de VVV al lang weg. Nou, ik heb hem wel meegemaakt nog. Ja, ik ook. We vergaderden vroeger met genootschap daar. Met Theo Hilbers nog. Ja, in de, in de, in de, in de, in de zijkant van... Uh, gemeenschapshuis. Ja, dat klopt. Want, ja, boven had je ja. voor de kinderen en beneden had je voor de volwassenen een leeszaal en een afgescheiden gedeelte voor speciale boeken, dan mocht je niet, en en zalen. Je niet komen, ja. zalen had je, de verhuurzalen had je daar. Ja. Goed, daar was het startpunt en iedereen die de slopjeswandeling ophaalde, die begon uh, verkeerd. Ja, absoluut. Dus dat behoefte enige uh, modernisering, het ziet er ook heel modern uit. Uh, heb je ook de route aangepast? Nieuw startpunt ja. uiteraard. Ja, ik heb de route helemaal aangepast. Ik heb hem... Het uh, was nog even een dingetje natuurlijk. Mm. Want, want je, je wil niet twee keer hetzelfde stukje gaan lopen. Nee. Dus Dat zul je begrijpen. En voor de mensen is dat ook niet interessant. Dus ik heb hem een paar keer gelopen. En naderhand met mensen erbij. Kijken wat die ervan vonden. Nou, langzamerhand is dat gegroeid. Tot wat het nu is geworden. Het was best nog wel even een, een bak werk. Mag ik wel zeggen. Daar verkijk je wel eventjes naar. Ja, dan is de vraag, is het je tegengevallen, die, die ontwikkeling? Nee, het uiteindelijke resultaat uh, ben ik zeer tevreden over. Ja, okay. En, en, en het, het loopt ook goed, moet ik zeggen. Ik ben net nog even bij het museum geweest, maar uh, elke dag worden er wel een paar verkocht. Ja, het is natuurlijk een, een uh, heel iets anders, dat de VVV apart zat in de Bakkenstraat. En uh, het museum met museum. Ja. En nu is dat bij elkaar, mm -hmm. waardoor je... Uh, Misschien gaat merken dat dit soort dingen, zo'n wandeling, uh, toch attractiever wordt. Ja, de wandeling ga, gaat nu uit primair vanuit het museum. Ja. Het is gewoon helemaal overgenomen. Maar wordt dus verkocht door de VVV. Annex, Annex ja. Museum, want er zit een medewerker ja. van het museum, heb ik begrepen. De VVV zit bij het museum. Ik vind het een goede zaak, moet ik zeggen, ik kan niet anders stellen. Want waar de, waar de VV eerst zat in de bakken, staat, is het gewoon verstopt. Geen mens die het kon vinden. Belachelijk. Nee. Ja, het mooiste was natuurlijk op, er, op het stationsplein. Ja, maar was nog voor... mooier was het op het Raadhuisplein. Uh, bedoel ik, kan ook nog. Dat praat al heel lang geleden. Uh, ja, Dat is, nou, maar daarvoor was het op het stationsplein. Ja, ja. ja. Stichting um. de De wandeling? Ja. Uh, het is toch wel een aantal pagina's dik, zie ik uh, als boek? Hoe... O, ongeveer 40. Ongeveer 40 uh, uh, bladzijden. Uh, hoeveel locaties doe je aan? God, joh, dat heb ik eigenlijk niet geteld, denk ja. we nou ja, kijk, Neem ons anders mee in, in, in een verkorte route. In een verkorte route. Nou, dan begin je natuurlijk bij het museum. En dan verwijs je eventjes naar uh, Shanghai, wat er vroeger gezeten heeft. De Chinees, zeg maar. Je verwijst even op de nieuwbouw van het Raadhuis. Uh, het oude gasthuis natuurlijk wat er gestaan heeft, wat in 29 gesloopt is. Dan ga je richting Zwaluwestraat. Meestal ga ik dan even bij de Zwaluwestraat of Zwaluwee straat? Oh, ik zeg altijd Zwaluwestraat. <laughs> en niet Zwaluwe, want er zat geen e e-exant nog... e e e Egu op. Hè? <laughs> en dan ga ik meestal even bij de lip naar binnen. Dat vind de jongens hartstikke leuk. Want dan achterin bij de lip, uh, je loopt dan eerst langs die spijkerlaadjes. En langs de drop. Ook Natuurlijk, maar <laughs> belangrijk element. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan kun je eventjes zien waar vroeger de smederij gezeten heeft. Want er zit achter in de lip zit ook een molensteen. En Een heleboel mensen weten dat niet. En Peter vertelt dan altijd wat leuke verhalen. Want daaronder staat een enorm aanbeeld onder de grond. Want het was dusdanig zwaar dat ze dat maar niet hebben kunnen tillen. Het is gewoon in de grond. Die het is gewoon net als hoe wijzen. Nou, je vertelt iets over de toenmalige wonden van Zandvoort, wat er was. De Lippies natuurlijk. Geen mens die weet wat het is. De lippie... Lippie van lippie van die klompen? Ja, zeker wel. Ja, jij wel. Maar ik uh, nee, nou, nee. niet hoor. Nee, nee, bedoel ik. Dan zal je ook een keer mee moeten. Ja, het moet er wel een keer ja. gebeuren. Ja, je wijst op het uh, waar Jan Amers vroeger gewoond heeft natuurlijk. En aan dan ga je aan de overkant. Je gaat naar Neuf, je vertelt iets over Blub. Uh, ja, dan kom je aut, automatisch in de schoolstraat terecht. In de schoolstraat vertel je natuurlijk over het Hotel Zandvoort. Dan over de tram. De Zweedse huizen aan de tramweg, tramstraat, wat is het? De Straat tegenwoordig. Nou, je vertelt daarna de iets over het postkantoor wat vroeger op de hoek van de halte staat, staat zat, stond. De schat van zand voor het raadhuis. Pak ik het kerkplein eventjes of het uh, tremplein, raadhuisplein, mm -hmm. dus, voor de intimie. Uh, Gewoon Dan ga ik al verder omhoog, ga ik naar het kerkplein, dan pak ik de poststraat. De poststraat helemaal aan het eind heb je natuurlijk dat leuke vissershuisje. Daarvoor heb ik ook nog eventjes het huis van uh, Lansdorp gemeld. Natuurlijk met een oude benummering. Want vroeger ja. had Zandvoort natuurlijk huisnummers met een letter. En daar staat nog in de, bovenin die, die r C18. En dan pak ik het kerkpad Schelpenplein Burenweg. En zo kom ik via de boderslop, ga ik naar beneden, Gassersplein. Pak ik nog even de Gassersstraat. Vertel ik daarover de smederij, de trotseerloodjes. Mm -hmm. En zo kom je terug bij het museum. Ik heb ook nog een alternatieve route. Nee, ik vind deze wel lekker een echte centrumroute. Ja, is het ook. Ik heb ook een noordelijke route. Want vorig jaar hadden we de Green Day of de Green Mile, wat was het, op, vanuit de strand. En daar heb ik een aparte route voor gemaakt. En dan doe je het weer heel anders, want dat doe je net via het via de strand. En dan vertel je daar iets over de boulevard, de kippentrap enzovoort. Ook centrum, maar dan uh, uh, tot spoorbomen zal ik maar zeggen. Of ga je ook over de spoorboom? Nee, Nee, ga niet over de spoor. Nee, het rode dorp blijft even. Blijft even. <lacht> ja, <lacht> nou ja, dat, dat laat ik achterwege, ja. ja uh, dat wordt te ver voor de mensen. Kijk, dit is. Nee, wat... als, je, als je vanuit het museum gaat wandelen, moet dat natuurlijk een beetje centraal blijven. Natuurlijk. Ja, ja, en, en, je... en mogelijk dat je dat kunt gaan koppelen straks met een kopje koffie, het wapen of ik verzin me wat. Dat zijn leuke dingen natuurlijk. En, en het volgende streven hiervan is van dit boekje. Want het is wel grappig trouwens, als we het nou toch over het boekje hebben. Dit is een hele oude glasdia. Ja, we praten even over, uh, over... de cover. De, de, de, van, over de voor, van het oude de, de, de gasthuis. De voorpagina. Ja. Ja, het oude ja. gasthuis. En die vond ik toevallig op het internet. En die was ik dacht die, die, die wel bij jullie in het archief zou zitten. Nou, nu wel. Ja. <laughs> ja, een glasplaat dat is toch wel bijzonder. Ja, en ingekleurd. Hè? Ja. En in Amerika. Heb, heb je die uh, hier naartoe kunnen krijgen? Nou, de of, verzendkosten of een... waren duurder dan het... Plaatje zelf. Ja, ja. Dus ik heb hem gewoon gedownload en bewerkt en klaar. Ja, het zou voor het museum toch wel een, een, een, een, een voor het Sandwarts een aanbidst zijn om het origineel te krijgen. Absoluut, want ik denk dat deze afbeelding van rond 1900 is. Een aanvraag bij het Innovatiefonds zou wonderen doen. Zou ja, het? weg? weg. Uh, het. Hij zit ja, <laughs> er aan de bar. de ja, bar. bar. <laughs> dus je kan, nou, dit, ja. dit vind ik dus een voorbeeld van. Uh, ja van uh, promotie van Zandvoort. Een echte... Ja, als dus je het ook ziet, het is 40 pagina's... en je kunt het zo lang en zo kort maken als je het jezelf wilt. Je hebt wel rekening te houden natuurlijk met het publiek wat je hebt. He? Want je gaat natuurlijk... het kerkpad op en dat loopt een beetje schuin. En er zijn van die hekkies... Die je kun je, keekjes, je niet andersom? Dat uh, zou ook kunnen. Nou, daarom, uh, dus maar kunt... dat was toch een hele puzzel, ja. hoor, die route. Vergis je er niet in? want dat, ja, Net wat ik zeg, je wil niet twee keer hetzelfde stukje lopen. Uh, de, de proefloop... Hoe, hoeveel commentaar kreeg je? Weinig. En het valt me op hoe weinig uh, Zandvoortse inwoners van Zandvoort, van Zandvoort weten. Ja, uh, ja, dat viel me echt tegen. Er wordt toch een beetje een, educatie, uh... een educatief programma. Ja, <laughs> je <Ja, maar de> een <laughs> scholing, hè? Ah, nou ja, je, kijk, je moet nou, Rooi vergeven... moet hem, moet ja, hem ja, nog dat lopen. Ga ik. Dat ja, maar ook mensen het van het ambtenarenapparaat. Verplicht. En de, tegenwoordig is driekwart van de ambtenaren afkomstig uit Halen. Die weten niet eens waar ze het over hebben. En dan zeg ik, dit moet min of meer een verplichting worden om die mensen een keertje door de dorp te jagen. Ja, als ik ja, ze heb ze hebben uh, tien dagen en, uh, en, en bijeenkomsten zat. waarom zou je niet, uh, uh, wat is het, twee uur, uh, tweeënhalf uur door Zandvoort lopen? Ja, waarom niet? Ja. Ik, Freek doet het ook, maar Freek doet, die pakt meer het, het, het, de Noordbuurt en ik pak dan meer de Zuidbuurt. Want onze familie, die de familie koper ja. principe uit de Zuidbuurt vandaan. Freke loopt een andere route? Loopt hij een beschreven route of loopt hij een. een, een ja, hij heeft voor zichzelf okay. beschreven. En ja. ik heb gewoon gedaan vanuit de, de, de die, die VVV. Ik vind gewoon dat er moest gewoon een route liggen. En dat je hem kon geven. En dan het mensen op eigen initiatief kon om gaan volgen. Dan, dan, dan dat is veel beter, denk ik. Als dus de een keuze die je maakt. Als men dit wil, wil lopen, hè? de antwoord. Ja. Uh, er, zijn er data? Uh, kun je het aanvragen? Kun je aanvragen bij het museum. En dan zorgen ze dat jij er bent of iemand anders ja, hier, ja. En dan wandel jij met ze. Oké. Okay. Ik heb aangegeven dat, op het moment dat er mensen zijn. Dan kom ik gewoon. Is er een, een minimum aantal mensen? Dat niet, maar wel een maximum. Een maximum is? Ja, ik, ik, 15. Meer wil ik niet hebben. Ik heb een keertje gelopen <laughs> met 35. Dat, en is, dat is zo waardeloos. <laughs> dat want, nee, dat, dat, dat werkt niet. Nee, goed. Uh... Ik zie dat in het verlengde. Jij, jij roept ambtenaren. En dan zeg ik van nou, het is leuk voor eigenlijk voor elke groep van schoolklas. Noem maar op. Tuurlijk. Uh, die, die zouden daar gebruik van kunnen maken Dus mocht men willen Dat je een begeleide wandeling Door Zandvoort loopt Neem contact op met het museum Ja en de, die en, kijken gewoon eventjes wie of wat Want Freek doet het op geloof ik een vaste zaterdag in de maand En dan komt de aanvraag vanzelf bij uh, Bij, bij ja, terecht, Ja of bij Freek um, Net wat je wil Mooi boekje, is het boekje los te koop? Boekjes boekje is los te koop bij het Zandvoort museum voor 4,50 euro Oké okay, nou dan heb je een heel mooi boek ja. Ja. Ik, heb de, ik heb erin gekeken Er zijn prachtige foto's in over uh, hoe het was en, ja, je gaat, en je gaat zien hoe het is. Ja, ja, want de foto's, die moet ik wel vermeld, die komen gedeeltelijk uit mijn eigen collectie. Gedeeltelijk mm -hmm. uit die van, uh, van het genootschap. Zandvoort. Dus wat uh, dat betreft is, ja, het is ja, gewoon een jullie, jullie hebben een onmetelijke uh, collectie. Ja, wij hebben een gigantische gigant, ja. ja, Absoluut. Arie, bedankt voor uh, de uitleg en de komst. Graag gedaan. Um, is er nog wat te melden over het genootschap? Mm, nou ja, we bestaan dit jaar 50 jaar. Dat is te melden. Dus, uh, en dan komt aan het eind van het jaar een, een extra dikke klink. Ik ben nu druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de volgende klink, die uh, gezien het tijdvak van het jaar, een beetje in het teken van de Tweede Wereldoorlog staat natuurlijk, zoals te doen gebruikelijk. 75 jaar bevrijding. 75 jaar bevrijding, daar heeft het genootschap ook heel veel uh, mm. aan gedaan. Want er was een fotowedstrijd, daar heeft uh, die hem ingestuurd. En uh, de foto's, een van de foto's is geselecteerd oh, ja? ook. je ja. Dus benieuwd? Ik, ja, ik ook. Want uh, met een beetje massa komen in de Tweede Kamer te hangen. Nou, dat <laughs> ja. zou leuk zijn. Ja. Oké, okay, Adi, bedankt voor de komst en de tijd. We gaan uh, gelijk door naar de agenda, anders komen wij in, uh, in conflict met onze re regisseur. Ja. Tot de volgende klink. Ja, de agenda staat weer bomvol, want er zijn allemaal mooie dingen in Zandvoort. We beginnen natuurlijk tot 23 juni, uh, de expositie van de Kamer in het Museum. Ja, En dan houdt de expositie keizerin Sissi op de vlucht voor zichzelf in het Museum op 1 maart op. En dan wordt er waarschijnlijk gewerkt aan de uh, Formule 1 uh, tentoonstelling. Ja. Die 13 maart geopend wordt. En vanavond uh, is het zover de Zandvoort Lightwalk in Zandvoort. Uh, Allemaal mooie evenementen, ook rondom het wandelevenement. Uh, het is zeker de moeite waard om het uh, dorp uh, in het verlichting uh, te bekijken. Ja, uiteindelijk is die al uitverkocht. Ja. Uh, 5.000 uh, was het maximum, die zijn ook al bereikt. Die, die waren al een tijdje geleden bereikt. Maar er is niets op tegen om gewoon in het dorp of om het dorp te wandelen en te kijken naar mooie, vlichte voorwerpen. 22 februari is de piano recycle met Fidozi Kerkchef, een jong talent in Zandvoort in de protestantse kerk. En uiteraard is dat om half acht s avonds en de entree is 10 euro. Ja, en morgen is het zover. 23 februari, kindercarnaval in Theater de Krog. Het jaarlijks evenement is weer terug. Toegang is gratis. Vanaf twee uur zijn alle Zandvoortse kinderen verkleed. Uh, welkom. En trouwens niet alleen de Zandvoortse kinderen. De ouders mogen natuurlijk ook verkleed uh, ja, die worden. Die zijn in de kleine zaal uh, zichzelf aan het vertieren. Denk het ook. 27 februari is uh, de kick-off van de Pride at the Beach 2020. De aanvang is om half zes. En om zes uur is de officiële aankondiging. En dat is in het museum van Zandvoort. En uh, ja, 29 februari is er uh, weer babbelwagen in, uh, in uh, Zandvoort. In dit keer in de protestantse kerk. Om uh, acht uur. Nou, uh, er is weer van alles te doen in de blauwe tram. En uh, in uh, ook Zandvoort. Kijk op de website van ook Zandvoort. En kijk op... Uh, de website van uh, plus. Plus. Blauwe tram noem het maar ja. op. De herhalingen die zijn uh, maandag tussen 10 en 12 uur. En je kan ook naar uitzending gemist. Ga naar www.zfmzandvoort.nl Vul data en tijd in en dan kom je er zelf al uit. Tot slot willen we natuurlijk iedereen bedanken. De techniek was in handen van Jelmer Koper, muziek, draaien, redactie, ben ik zelf en Ger van Kuik. En de presentatie Ben Zonneveld. En Roy van Buringen en wij wensen iedereen een prettig weekend en tot volgende week. En zometeen veel plezier met Zand